Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Kom niet meer schaatsen, zeggen verschillende gemeenten. Ze roepen via social media op om niet de auto te pakken. Onder meer in Groningen, Leeuwarden, Alphen aan de Rijn en Blarikum... zijn wegen en parkeerplekken in de buurt van natuurijs volgestroomd. Veel schaatstoeristen kunnen wel een goede hap snert gebruiken. In Broek in Waterland heeft een stel vandaag ruim 150 liter soep klaarstaan. Hier alleen maar vers. Vers de spullen, lekkere split eten. Lekkere, dikke, vette stukken spek erin en zo. Nee, wij doen alleen maar echt. Het is trouwens niet alleen maar pret. De dokterswacht in Friesland is overbelast vanwege ijsongelukken. En volgens ProDeel was er vandaag een bijna aanrijding met een trein in Noord-Holland. Omdat schaatsers het spoor overstaken om bij het ijs te komen. De politie heeft twee jongens van 13 en 16 opgepakt. Die worden verdacht van een gewapende overval op een liddel in Kuik. Daarbij raakte een klant gewond aan zijn hand. Een van de verdachten liep gisteravond met een mes de winkel in en eiste geld. Toen hij dat niet kreeg, vluchtte hij de winkel uit. De politie kon hem en een medeverdachte een kilometer verderop aanhouden. Duitsland sluit komende nacht de grenzen met Tirol en Tsjechië vanwege uitbraken van nieuwe varianten van het coronavirus. In Tirol is een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant en in Tsjechië zijn steeds meer besmettingen met de Britse variant. Volgens de Duitsers is de maatregel nodig, omdat de effecten van de verlengde lockdown anders weinig voorstellen. De Belgen lopen er weer iets fatsoenlijker bij. Vandaag kunnen ze van hun coronakoep af. Na drie maanden zijn de kappers daar weer open gegaan. En ook deze meneer. Ik ben blij dat we dan mogen werken. Ik heb daar geen schrik in. In feite dat we alle twee in de zaak werken, man en vrouw. Ja, uh, de financiële plaatje, dat loopt op. Het mocht niet langer een meer duren, denk ik. Nederlanders die de grens met België over willen voor een kappersbezoek of een ander uit, je moet er rekening houden met strenge politiecontroles door de Belgische politie. Rijd je zonder goede reden naar België, dan kan je boete tot 250 euro krijgen. En dan nog het weer. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Komende nacht gaat het weer flink vriezen. Morgen overdag een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam druk aan het worden op de N518. In beide richtingen tussen Monnikendam en Marken heb je ongeveer vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Wat zeker past bij het zonnige weer van vandaag. Wel heel koud hoor, maar lekker zonnetje hier in Zontvoort. Deze van de KC en de Sunshine Band en Up. Dit weekend is het carnavalsweekend voor het zuiden en het oosten van Nederland. Daar wordt het met name gevierd. En uiteraard ook bij de Belgen wordt het normaal gesproken gevierd. Alleen dit jaar gaat er, gaat er eigenlijk alles als het nog doorgaat.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 Zware jongen die al jarenlang gezeten had en die men na een grote kraak weer op de hielen zat, fluisterde dus een vrouwtje heel geslepen in het oor. Als oma Gert het jou soms vraagt, ben ik er net van door. Ach.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 Voetballer die een eigen doel geschoten had. En snel daarop een score kans verspeelde op de lat. Tacklede de keeper en verdween toen door het net. Er riep, ik heb mezelf vergoed, maar buiten spel gezet. Als ze me missen, dan ben ik visser. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan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 Hoe de stand van zaken is, uh, dat vroeg Irene de Jager aan Bob Klaassen... gisteren vanmorgen tijdens het programma Goedemorgen Zandvoort. We hebben telefoon Bob Klaassen, voorzitter telefoon? van het Rode Kruis... afdeling Zuid-Kennemerland. Ja. Goeiedag. Goedendag. Het de Rode Kruis zit niet meer in Zandvoort. Wat werken wij daarvan? Uh, nou, uh, sowieso dat dat niet, niet klopt. Het Rode Kruis zit nog steeds in Zandvoort. Kijk. Ja.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 bekend persoon hier in Zandvoort op het bankje weet je wel oh, ja. op het Raadhuisplein daar zitten tegenwoordig steeds meer in Zandvoort ja, ja. inderdaad en, <laughs> ja. dat was best, best te doen nee. trouwens in het, in het zonnetje en ja, daar sprak ik ook iemand ik zeg nou 1 juni dan kunnen we misschien elkaar wel weer eens zien met een biertje in ons hand hij zegt nou hmm, reken daar maar niet op nou. Dat zal toch niet echt gewoon... Er, er schijnt licht te zijn aan het eind van de tunnel. Maar ik weet niet ja, dat, niet he, he, dat hoor ik van Mark Rutte altijd. <laughs> ja, Die zegt trof. dat...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 I'm in love with your body Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of it When we came we let the story begin We're going out on our first date mm -hmm. you and me are thrifty So go, you can eat, fill up your bag And I fill up the plate mm -hmm. We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay mm -hmm. And leaving getting a taxi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 Interview met Rode Kruis, hoorde des van Ed Sheeran en Shape of You. We gaan een nieuwe hit uh, draaien. Ja, apart plaatje is het van Nathan Evans en uh, Wellerman. En die heet uh, Sea Shanty. Even wennen, maar wel leuk hoor. the captain called all hands swore, he Take a leave and go Take a leave and go Today the world I'm calling to bring my sugar and tea and rum One day when the time is done we'll take a leave and Sail so came up and caught her, all hands to the state, harping and fought her when she dived below. She'd not been two weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Then may the weatherman man come to bring her sugar and tea and rum. One day when the time is done, we'll take our leave and go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, take our leave and go. Ik laten we hopen dat uh, tijdens uh, de Zalti Festival hier in Zandvoort uh, dat dan uh, de regels allemaal weer een beetje normaal zijn, uh, albert Dat B dat evenement gewoon uh, kan uh, doorgaan. Daar zou ik nog wel heel goed op passen. Ja, toch? Ja, zeker. Ze. Ja, ik zie ze al swingen, hoor. Gewoon, de... Ja, dat komt goed. Ja, hm, waar gaan we het over hebben? Nou, uh, professionalisering van de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers. Afgelopen dinsdag, aan het eind van de middag, is in de raadzaal een intentieverklaring ondertekend waarin de samenwerking tussen de gemeente en het ondernemersbelang Zandvoort, OBZ in het kort, voor het lopende jaar wordt geregeld.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 Die rol zal tot, tot, uh, zal tot aan het eind van dit uh, jaar worden vervuld door Janneke van den Ouden. Zij werkte sinds begin vorig jaar als kwartiermaker uh, ondernemersmanagement in opdracht van de gemeente mee aan de uitvoering van de actieagenda uit de gemeentelijke economische visie.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 Verenigingen van standpachters en het Hotel En binnenkort uh, volgt natuurlijk een nadere kennismaking met de nieuwe ondernemersmanagement manager. Wat een mondvol hè? Dat wou ik zeggen. Het is wel een overkoepel... Met z'n achter bij elkaar. Het is wel een overkoepelende organisatie. Ja, jazeker. <laughs> nou, niet geheel onbelangrijk.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 Brengt ons ook meteen bij de gouden oude muziek. Ooh. De tremblers zijn hier en silence is golden.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 Standing here, waiting in the cold. and some sometimes...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 Ik, ja, ik weet het niet. Ik ook niet. Dus maar ja, wie, als ze er nou tussenin gaan zitten, hè, dat zal het uh, waarschijnlijk wel worden. Een ja. beetje middelen hè. Ja. Dus 1 miljoen, 1,8 miljoen, 1,4 miljoen. Dus zeg maar wat bijvoorbeeld. Het wordt je klappen. Dus We zeggen maar wat. Dan moeten projectontwikkelaar dus meer gaan betalen. Dus die ja. zijn gedupeerd. Ja. Maar in de gemeente is ook gedupeerd, want die krijgen minder voor dat stukje grond. Ja.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 Thank mm -hmm. you. Hush, hush, are you alright?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 Ja, we gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. Daarna zijn we er nog één uur lang op deze zonnige, Doch koude zaterdagmiddag in Zandvoort. Met uiteraard onder meer de social Life, het gedicht van de dag. De pitreport, Report, het dier van de week.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 69, straks What's meer. 4, 5. 4, 5. 4, 5. 4 5. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur.